Goedenavond. Uh, vrijdag, de eerste vrijdag van de maand en vrijdag van de maand de eerste. Altijd gerand voor uh, sportcafé op uh, CFM. We zitten in uh, Hotel Hoogland van waaruit we die uitzending doen. Onder het genot van een bakje koffie. En vanavond hebben we een, een uh, veeltal aan gasten, Luc. Ja, we hebben weer een, een aardig vol programma het eerste en het tweede uur. Het eerste uur gaan we straks even praten met Juri Verzwijren, Een van de jongste coureurs op het circuit van uh, Zandvoort. Daarna komen nog... Uh, Maurice en Nancy langs van de uh, spot, de strandtent met, voor alle watersporten. Vervolgens hebben we een interview met Agathe de Goede, die komt uh, namens de Sjeu de Boel uh, Club Zandvoort. Dat is allemaal het eerste uur. En dan het tweede uur hebben wij nog een uh, Saskia, en, Saskia Jansen en Rob Loos van TV Zandvoort. En een interview met Marcel Verree van KenamU. Oké, okay, goed gevuld dus. En onze eerste gast inmiddels aangeschoven, Juri Verswijveren. Juri, Zandvoort en Autosport gaat wel samen. Juri wil ook de Autosport in. En dit seizoen ga je beginnen in DNRT, in de Volvo Cup. Hoe ben je daar gekomen om dat te gaan doen? Uh, ja, nou ja ik, ik droom er eigenlijk al vanaf mijn tweede dat ik op de circuit kom uh, om te gaan racen als ik 16 ben. Ja, nou, ik ben januari 16 geworden. Dus dan, uh, ja, dan, moet je Sorry. <laughs> dan moet je een uh, raceklasse vinden. Nou, de Volvo 63 Cup sprak me altijd wel aan. Omdat ik ja, gewoon mensen eruit ken. Het is leuk. Gewoon met z'n allen gewoon respect voor elkaar. Niet zoals andere klassen waar het alleen maar ruig aan toe gaat. Ja, het, is, ja, het is goedkoop. Uh, rela, relatief goedkoop. Dus het is ja, eigenlijk de ultieme opstapklasse. Ja, om dat te gaan doen gaat een heel uh, traject dan vooraf. Uh, want ik weet, uh, je hebt een licentie nodig uh, om te kunnen reizen. Die heb je inmiddels gehaald? Ja, klopt. Op uh, uh, 15 uh, februari heb ik het gehaald bij uh, Racedrivers School Holland. Ik heb mijn EU-licentie gehaald naar een uh, driedagse cursus. En ja, dat is dus verplicht. Dus die moest ik uh, wel behalen om... Uh, Racen. Ja, over het algemeen, uh, waar jongens van 16 uh, mee bezig zijn, is het halen van een uh, bromcertificaat ja. om op de scooter of op de brommer uh, door dorp te mogen scheuren. Jij bent uh, begonnen met het leren rijden van auto en dan speciaal op het circuit. Uh, kon je al een beetje auto rijden uh, voor die tijd? Ja, daarvoor kon ik het al een beetje. Alleen ja, het is toch als je de baan op gaat, die rijdt even iets harder dan op een parkeerterrein. Of ja. even op, op een uh, stukje, je gaat, ja, gaat gelijk voluit uitgaan ja, en als je dan als jongen van 16 rijdt tegen mensen van 25 plus, ja, dan is het toch wel even wennen om uh, in het begin een beetje bij te blijven. Maar daarna gewoon, als je eenmaal aan het rijden bent, ging het bij mij goed. En ja, het ging, ik ook het ook gewoon goed volgen. Nou, je geeft aan, je bent al vanaf je tweede jaar kom je al op het circuit. Um, van waar vanaf je tweede jaar met de paplepel ingegoten? Maar ja, ik ging, voor zover ik weet, altijd met mijn moeder mee de duin in, met de honden uitlaten. Nou en dan kom je er altijd langs. Nou ja, als jongen speel je altijd wel met autootjes en zulke dingen. Ja. En toen nam mijn vader me een keer gewoon mee voor de lol naar het circuit. En vanaf toen ja, ben ik helemaal verkocht. Ik vond het helemaal leuk. En maar ja, sinds toen zijn we er eigenlijk naar ieder groot evenement dat er wel iets was. Gingen we erheen. en En uh, ja, naarmate ik ouder werd ging ik er steeds vaker heen. En bijna iedere week kom ik er nu nog steeds dus. Oké, okay, dus het is, uh, echt, uh, je bent er helemaal zwaar mee besmet zeggen. Nou ja, mijn ouders zeggen ook van het is beter dat je daar zit dan in het dorp met, uh, met allemaal politie om je heen. Ja, het is, beter. Ja. Het is een, uh, ja, een goede verslaving, zeg maar. Oké, okay, hartst, hartstikke mooi. Nou, nou, er zijn veel jongens die in die auto sport het wordt steeds jonger en jonger uh, dat er aan begint. Meestal gaat er uh, kart aan vooraf. Heb jij dat ook gedaan? Ja, ik heb wel gekart, alleen niet zoals de meeste, ja, zoals de Formule 1 coureurs allemaal zijn begonnen buiten. Dat heb ik ja, niet echt op dat niveau gedaan, wel gewoon wel eens buiten, maar niet heel veel. Maar ik heb gewoon heel veel binnen ook gereden, wedstrijden. En ja, gewoon om voor de lol gewoon rijden. Ja. En dat werd ook steeds serieuzer, serieuzer. En dan ga je ook wedstrijden rijden en dat ging ook gewoon goed. Oh, en hoe bereik je nu, uh, nu voor op, uh, op, op zo'n race? Heb je daar speciale uh, dingen voor die je moet doen? Ja, nou niet echt, want ik moet zeg maar, nog maar eerste de race rijden. Dat is uh, 10 april. En uh, ja, gewoon vroeg naar bed gaan, lekker uitrusten. Alleen ja, voor zo'n wedstrijd ben je toch wel zenuwachtig. Want ja, omdat vooral in het begin, het is je eerste keer en dat je rijdt en je bent gewoon zenuwachtig. Kijk, je kan wel om uh, tien uur uh, je bed ingaan, uh, maar om twaalf uur dan slaap je nog niet van de zenuwen. Nee, dat begrijp ik. Nou, we gaan straks nog eventjes verder praten met hoe je allemaal uh, die racerij gaat beleven en hoe je er naartoe gaat leven en over je concurrent en dergelijke. Mag gaan eerst even luisteren naar een stukje muziek. Hier komt uh, heel toepasselijk Als Je Wint van Herman Brood en Henny Vrienden.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 ze lacht haar tanden bloot. Wat zijn haar borsten groot? Haar tranen stromen, want ze is mis Nederland. Dan heb je vrienden. Nou, Jury, gewonnen heb je nog niet. Uh, op zich is het al een overwinning uh, dat je het voor elkaar hebt. Dat je überhaupt uh, op 16-jarige leeftijd in een raceauto eindigt. Laten we wel zijn, want het is niet de makkelijkste sport om te gaan bedrijven. Kijk, wil je gaan voetballen, kan je je bij een club aanmelden en je kan meedoen. Je kan trainen en je beoefent je sport. Maar bij autosport komt veel meer uh, bekijken. Hoe ben je daarin bezig? Ja, het is gewoon heel veel voorbereiden ervoor. Ook met sponsors zoeken, met je, ja, je netwerk een beetje. Gewoon, ja, je bent overal mee bezig. Want het is niet alleen maar het rijden van klaar zitten rijden. Maar je moet, omdat ja, ik moet het alles zelf doen. Ook het sleutelen en het sponsor zoeken en ja, dus spullen aan aankopen, aanschaffen, zeg maar. Ja, het is gewoon. Het is, nou, zoals wat je al zei: zei, voetbal heb ik ook gedaan ja, en dat is gewoon even iets anders. Je komt op uh, dinsdagavond op de club en je gaat lekker een balletje trappen en dat is uh, klaar. Uh, alleen hier is het echt, uh, ja gewoon, heel veel moet je ermee bezig zijn. Veel mailen, veel bellen, veel contacten. Ja, ho oh, ja wat, hoe, zoek je, hoe zoek je je sponsors? Ga je inderdaad uh, bellen of mailen? Of ga je langs, uh, langs de winkels of hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, uh, het is een be ja, beetje, alle drie is het eigenlijk. Uh, ja, ik ben bij bijna alle winkels in Zandvoort zijn we langs geweest. Gewoon met een sponsorplan hebben we afgegeven. En ook gewoon buiten Zandvoort. En ook uh, ja, zeg maar bij mijn connecties Mensen met bedrijven gewoon gemaild of opgebeld. En als ze zeg maar, ja, nou, dat, ze, dat ze wel interesse hadden gewoon daarna opbellen en afspraken maken om ja, elkaar beter, beter te leren kennen. Ja, want uh, wat je uh, zegt, ja, er zijn ook jongens. Uh, ja, die hoeven niet op een euro te kijken, die komen ook in de sport terecht. Dat, voor die is het veel makkelijker als voor jou, want buiten het feit dat je sponsoren moet zoeken en zo moet je er ook dingen voor laten. Want laten we wel zijn, uh, je loopt met je krantjes in de rond, uh, je werkt uh, hier en daar een beetje. Een ander koopt er een scootertje voor en jij ja. doet nog alles op de fiets. Ja, nou ja, ik, uh, ja, ik, luk, ik werk er gewoon uh, hard voor. Ik doe, probeer zoveel mogelijk uh, ja, school te combineren met... Met het circuit en dan ook met werker bij En dan, ja, dat gaat wel redelijk samen. Ik kan wel redelijk uh, mijn centen verdienen. Alleen ja, ik hoef geen scooter of zo, want ja, die gaat toch na een jaar weer weg. En dan heb je er uh, 2000 euro voor betaald. Ja, dat vind ik een beetje zonde van je geld. Ja, dat geld, dat nou jij liever in de autosport. Ja. Je noemde al even school. Dan weet ik uh, de cursus die je gedaan hebt. Licentierij zo, drie dagen was dat. Maar dat was ook gedurende schoolweek. Had ja. je... Medewerking van school of was je ziek? Ja, ik was uh, ziek. Nee, ja, nou... Een ba baaldag heb je tegenwoordig uit Groene. Ja, daarom. Nee, nou... Ja, de meeste dingen zijn wel in het weekend, alleen ja, zoiets... Ja, dit, ik, dit kon je niet verschuiven, dus... Ik dacht van, ja... Dan maar een keertje, <coughs> ziek. Die, die, die volvo klassen, kan je daar wat meer over uh, vertellen? Ja, het zijn eigenlijk gewoon uh, Volvo 360. Het model van uh, Volvo... Gewoon ja, heel standaard zijn ze eigenlijk. Gewoon standaard uh, auto, met standaard motor er ook in. Alleen ja, met uh, qua rolkooien en veiligheidsredenen uh, veilig gemaakt. Ja, het is gewoon een hele leuke klasse met 20, 25 uh, gelijkwaardige auto's. Waar je uh, ja, gewoon voor relatief weinig geld in vergelijking met andere klassen veel plezier kan hebben. Ja, je noemt het al relatief weinig geld. Want datgene waar je aan de start gaat verschijnen is DNRT En de... hm. DNT is nog echt voor de. Liefhebbers, ja. voor de amateurs en voor de mensen die niet over grote budgets uh, beschikken. Uh, die klasse bestaat al een aantal jaren. We hebben er al eerder een uh, Zandvoort erin gezien die daar uh, veel succes in had. Dat was uh, Art Kev. Uh, waar ligt voor jou de lat? Wat wil jij in het eerste seizoen? Uh... Ja, ik wil het eerste seizoen gewoon heel veel leren. Gewoon, ja, omdat het ook, wat ik al misschien al heb gezegd van... Het is al een duur jaar, omdat de aanschaf van de auto en de cursus en de aanschaf van mijn helm en pak en spullen. Dus ik wil het gewoon proberen rustig op te bouwen. Kijken hoe het gaat. Want ik weet nu eigenlijk nog helemaal niets. Ik, ik zie het bij de eerste weekend hoe het gaat en met wie ik mee kan komen. Dus ik wil gewoon rustig opbouwen, opbouwen, opbouwen. Niet te hard van stapel lopen om uh, mijn auto gelijk naar het eerste weekend helemaal uh, plat te rijden. Ja, je zei het net al, uh, het eerste weekend is in april. Nou, we gaan het zeker in de gaten houden. Ik weet inmiddels ook, uh, dat mochten wij het niet volgen, dat we het in de Zandvoortse kranten in ieder geval kunnen lezen uh, van wat Klop. je gaat doen. We kunnen alleen maar zeggen, uh, veel succes uh, met datgene wat je gaat ondernemen en bedankt uh, dat je hier was. Ja, dankjewel. Ja, jullie hartelijk bedankt voor de komst uh, hier naar Hotel Hoogland. Wij gaan, uh, zo een, uh, zijn hier te gast Maurice en Nancy van The Spot. Maar eerst gaan we nog eventjes uh, naar muziek luisteren. Hier is Blondie met The Tide is High. Hi, Blondie met de Tide is High. Uh, inmiddels uh, Yuri verdwijnen verdwenen van tafel. Twee nieuwe gasten aan tafel. En, uh, die zijn uh, van de sport. En dat zijn uh, Nancy Wessels. Om te beginnen met de vrouw. En Maurice Lokker. Eh? Ja, en uh, zij zei van de sport. De sport eigenlijk de plek om te zijn voor watersport. Klopt dat? Correct, helemaal correct. Niet alleen watersport, maar ook andere leuke dingen. Oh, andere leuke dingen? Zoals? Nee, het is voornamelijk uh, heel veel watersport, uh, evenementen, allerlei spelen op het strand, maar ook om lekker te eten en te drinken. Ja. Dus uh, het is een compleet plaatje. Maar watersport in de zin van uh, wedstrijden of in de zin van uh, mensen die iets willen leren op het gebied van watersport, die kunnen ja. bij jullie terecht? Ja, het is beide. Eén uh, hebben we deels een stalling. Voor mensen die windsurf, kitesurf spullen, golfsurf spullen, die kunnen dat bij ons stallen. Alleen op het moment erg druk, dus we hebben een lange wachtlijst. Uh, daarna hebben we allemaal lessen. Dan kan je wel eens lessen uh, uh, krijgen in kitesurfen, in katemaringzeilen, in golfsurfen, in stand-up paddelen, in kanoën, in raften. Dus eigenlijk alles wat met extreem watersporten te maken heeft, wat je doet op zee. Dat kan je wel eens volgen. Het is een uh, uitgebreid scala wat je bij jullie kan leren. Om, om er iets uit te lichten. Het kitesurfen, dat, dat lijkt me altijd uh, heel moeilijk. Het vliegen op zich al. En dan ook nog op het water. Hoe, hoe begint zoiets? Begint dat met vliegen leren? Ja, wij beginnen met uh, een heel klein vliegertje eerst op het strand te vliegen. Omdat het belangrijk is dat je daar eerst controle over hebt voor de veiligheid. En dan pas ga je een stap verder. krijg je een grotere vlieger. Ga je het proberen in het water. En Heel veel later komt je boord er pas bij. Ja, zij noemden net al iets, een stukje veiligheid. Dat is iets wat er hoog in het vaandel staat, bij jullie ook? Veiligheid is zeker, dat staat bij ons helemaal voorop. Uh, nou, we zijn een van de weinige watersportcentra in Nederland die uh, nu een uh, TUF-certificering hebben. Dat is de Duitse club die keuringen afgeeft. En daarnaast zijn al onze, al onze instructeurs uh, opgeleid, speciaal opgeleid voor het kuitsurfen. En uh, alle andere sporten natuurlijk ook. Je zegt het tuf certificaat dat is Duits inderdaad. Is dat ook vanwege het feit dat jullie veel Duitsers als gast hebben daar? Of? Dan ga ik heel even naar Nens kijken. Je hebt een ISO-norm in Nederland, maar je hebt ook een TUF-norm. En de TUF die doet dat op het gebied van watersport en buitensport. Nou, wat het bij ons is, omdat we zo divers zijn in de sporten. Zowel op het water, maar ook op het strand. Uh, ...was het handig om een overkoepelend orgaan te nemen die op veiligheid checkt op aller gebieden. Je hebt voor uh, het kaiten kan je in ICO en je hebt de KMV voor het zeilen. Je hebt allemaal verschillende instanties voor de verschillende onderdelen. Maar dat is eigenlijk heel lastig omdat wij alles doen. Dus we hebben een overkoepelend orgaan gevonden dat ons test op veiligheid en ook op veiligheid van het materiaal. En dat is de TUV geworden. Ja, voor de mensen een extra garantie dat ze in goede handen zijn uh, bij jullie. ja. Yeah. De, ja. de activiteiten, kunnen die uh, gedurende het hele strandseizoen uh, door plaatsvinden of is dat toch wel een beetje weersafhankelijk? Uh... ligt een beetje aan wat voor bikkel je bent. <laughs> aan, aan jullie ligt het niet dus, aan jullie ligt nee, het niet. Ja, we gaan eind maart altijd open, dan, uh, dan starten we nog niet officieel met de lessen. Is het nou een heel mooi en warm voorjaar, beginnen we iets eerder, een beetje half april. En over het algemeen, zo met de watercondities nu, wordt het eind april, begin mei, anders wordt het wel frisjes. En is er dan een, uh, ik kan me zo voorstellen, een bepaald stuk uh, strand of, uh, of zee voor jullie speciaal afgezet? Want zeker als je gaat, gaat, uh, mensen gaat opleiden en dergelijke, ja, en het is een, een warme zomerdag, dan kan je niet zomaar tussen alle zwemgasten door, dat lijkt mij. Of hoe, is daar een regeling voor, gezegd? Uh, wij hebben het stuk voor de spot, wij hebben geen bedjes. En dat is eigenlijk helemaal een recreatie- en watersportstuk waar wij uh, op een bepaald deel onze lessen geven. We hebben een aan- en afvaarzone waar de boten en uh, de windsurfers, kitesurfers afvaren. En het ligt een beetje ook aan het weertype wat we hebben natuurlijk over het algemeen. Als je een hele warme zomerdag hebt, heb je meestal niet de condities dat je ook uh, kan kitesurfen. Nee. Dat gebeurt uh, misschien één of twee keer per jaar. Dus die combinatie is er heel weinig. Oh, dus eigenlijk als, het, hoe, als het wat ruiger weer is, zeggen, dan is het voor jullie juist beter? Ja, en wel. ja wij, wij kunnen natuurlijk met alle types naar buiten. Een golfsurfen dat doe je als er golven zijn. Het kaiten, dat doe je als de wind is. Als het minder hard waait, kunnen we met de katamarings naar buiten. Ja, ze zijn er natuurlijk voor alle weertypes uh, watersporten eigenlijk. Dus je kan eigenlijk gewoon van, uh, van een mooie zo zomerdag tot een hele ruige storm, uh, kan je bij ons uh, wat doen. En zijn jullie eigenlijk, hebben jullie ook nog instructeurs in dienst of doe je het echt alleen maar met z'n tweeën? Nee, nee, we hebben wel uh, een mannetje of 25, denk ik, 30 aan instructeurs rondlopen. Aan instructeurs zelfs. Ja, ja want iedere kijkt degene die kan golfsurfen, kan niet kiten. En die kan wel niet katemaar zeilen andere doen we spelletjes op het strand. Dus het zijn allemaal experts op hun gebied. Oké, okay. nou straks praten we eventjes verder. Het wordt nu tijd uh, hier in het Heel Hoogland uh, voor een lekker bakje koffie nog en een uh, plaatje ertussendoor. Hier is uh, ook toepasselijk Club Tropicana van WEM. Tropicana van WEM en aan tafel nog steeds Nancy en ik vergeet je naam, sorry. Maurice van de, de sport aan tafel. Uh, we hadden het net tijdens de muziek uh, al erover, uh, ook in de watersport, net zoals met, uh, ja, met alles eigenlijk in het leven, uh, zijn er steeds nieuwe trends. Wat is de nieuwste trend op het uh, watersportgebied? Ja, De nieuwste trend is uh, stand-up peddelen. Ofwel sub genaamd. Staan op een surfplank. Het is een grote surfplank met iets meer volume. En je beweegt je voort door een pedal. Dus je hoeft niet meer op je buik te liggen. Dus ja, voor mensen die rug- of nekklachten hebben, is het ook gewoon heel erg goed. Daarnaast is het ook een hele goede koortraining. Je kan het met allerlei verschillende condities doen: met golven, maar ook met vlak water. Ik kan me voorstellen dat je daar een extra lange pedal voor nodig hebt. Als je staat op zo'n plank. Het is inderdaad het is geen kano het is een pedal van 2 uh, ja, meter ongeveer. Ja. Hij is ongeveer uh, 10, 15 centimeter langer dan je eigen lichaamslengte. En ja, daar heb je ook allerlei verschillende vormen in natuurlijk. Want staan op zo'n plank lijkt me al moeilijk, maar dan met zo'n pedal en met de golven, de combinatie ervan, ik denk dat dat best wel uh, evenwier, heftig is. Evenwier, het zal wel lastig zijn, of valt maar... ja, het mee? Ja, uh, het is niet heel eenvoudig, maar het is natuurlijk met alle sport oefeningen baardkunst. En dat is met dit ook. Maar je kan ook vlak water beginnen. Dus eerst je stabiliteit, grote boord, afstanden peddelen. En dan groei je langzaam door naar de golf. Ja, je zegt op vlak water beginnen. Nou zitten jullie op het strand aan zee. Nou, de zee is bijna nooit vlak. Doen jullie het ook ergens anders buiten zandvoet? Ja, we doen ook voor uh, groepen, doen we, het heet Sub in the City, dus stand-up in the city, doen we toertochten door Haarlem en ook door de Bollestreken. Dus je kan met groepjes vanaf uh, vijf personen en dan rijden wij met de auto ergens heen met de boards en dan doen we een hele tocht, een kopje koffie tussendoor en dan kan je stand-up om je heen kijken. Ja, stand-up, uh, ik hoorde net ook uh, vertellen, jullie hebben ook eens een keer uh, de tocht gedaan op die manier. Dat lijkt me verschrikkelijk vermoeiend. Nou, <lacht> nou het was... Wij kennen, of afgelopen jaar uh, was de tocht in Friesland en de dame die dat organiseert dat is, uh, een, is de beste winnaarster van Nederland. En ook uh, stand-up paddle uh, kan ze heel goed, ze, ze woont in Hawaii. En ze had ook heel veel internationale rijders en ze had aan ons gevraagd, willen jullie ook meedoen? Nu zijn we wel enthousiast, maar uh, 220 kilometer, terwijl je ook een druk seizoen hebt... Dat is redelijk optimistisch, dus we hebben een spotteam samengesteld van vijf uh, personen, waar we allebei onderdeel van waren, plus een aantal mensen van onze crew. En dan hebben wij het als team gedaan, dus we hebben allemaal een dag gepaddeld van ongeveer 45 kilometer. Jullie uh, cliënten, zijn dat over het algemeen zijn dat uh, individuele of mensen die uh, in Zandvoort op vakantie zijn? Of hebben jullie ook uh, groepen van bedrijven of noem maar op? Het is erg uiteenlopend. We hebben, net wat we al zeiden, we hebben een grote stalling waar veel mensen hier uit de, uit de regio stallen. Dus die, die windsurfen, kiten bij ons en, en de andere watersporten. Daarnaast hebben we veel bezoekers die inderdaad komen voor de lessen. En naast de lessen hebben we ook de bedrijfsevenementen waar heel veel bedrijven op afkomen. Vrijgezellenfeestjes feestjes en dat soort zaken. Alles op het water is uh, populair of springt er één ding uit waarvan je zegt, nou, daar is de meeste vraag naar? Nou? nou, ik vind momenteel wat erg makkelijk uh, toegankelijk is, goalsurfen. is, uh, ja, is golfsurfen. Dat doen we ook ontzettend veel met kinderen. We hebben camps van de zomer, nou, die zitten al hartstikke vol. En er zijn steeds meer kinderen die echt uh, gaan golfsurfen. Dus daar, dat vind ik wel leuk. Ik vind het sowieso leuk om de jeugd op het water te zien. En de golfservice uh, springt er echt uit. Ja. Ja, dat is een van de evenementen inderdaad, die je van de zomer gaat uh, gaan, gaan ontplooien. Uh, de bouw is bijna klaar, denk ik. Hij staat bijna met uh, dak uh, dakwaterdicht. Hoe noem je dat? <laughs> ja. Ja. Dak, dak zit erop. Uh, pan, pan, bier, pan, pan, bier is op. <laughs> uh, vertel eens aan, aan de luisteraars, van wat kunnen we van de zomer allemaal verwachten bij, uh, bij de spot? En Nancy weet de hele agenda uit haar hoofd, die zit er hele dagen in. Dat doet het op papiertje geschreven hoor. We hebben natuurlijk de opening, we hebben, ieder jaar hebben we een, een, een kite-evenement, dat heet Down to the Spot. Dat is eigenlijk de hele dag word je op wind gebracht, zodat je downwinders kan maken terug naar de spot. Je moet je daar wel voor inschrijven. Dat staat op onze website, dus als je fanatiek kiter bent en je komt hier uit Zandvoort, schrijf je in. Want je krijgt, uh, wordt helemaal door O'Neill gesponsord. Je krijgt lycra's, je krijgt goodie bags, zit de lunch bij inbegrepen. En de hele dag word je op wind gebracht. Dus echt de ultieme kite-evenement voor iedereen toegankelijk. Nou, Noem even de website dan waar de mensen zich dan eventueel uh, toe kunnen wenden. Dat is uh, www.gotothespot.com Oké, okay, nou en dan verder nog de andere evenementen die dit jaar op het programma Ja, gaat. vorig jaar hebben we een aantal uh, filmfestivaldagen gehad. Dat doen we dit jaar weer. Surf and Beach Filmfestival. Dat zijn uh, themadagen, meestal op zondag, waar je... ...surfgerelateerde films kan kijken, maar wat ook heel erg re, uh, rekening houdt met een uh, natuurlijke omgeving waarin dat zich afspeelt. Dus documentaires over haaien, over uh, clean the beach acties, het eten biologisch eten wat erbij hoort. Dus eigenlijk alles waar je ook om moet denken en uh, waar je blij moet zijn, uh, waar, zodat we gebruik mogen maken van, uh, van dat water. Oké, okay, en is er ook nog iets van een open dag of iets dergelijks, dat mensen een keertje in een kijkje kunnen komen nemen? Ja, ik denk dat we dat ergens in half mei gaan doen. Uh, doen we ieder jaar, doen we een open dag. En dan kan je komen, en dan kan je gratis je ja, kan je gratis sport. proberen, de kattenmaring zeilen, je kan aan een kite hangen, je kan stand-up paddelen, je kan golfservice en instructeurs van ons bij. Het is wel vol, is vol. We hebben zoveel rondes, daar kan je op inschrijven. Maar daar kan iedereen gratis aan deelnemen. Wellicht dat je stookt raakt en een keer een lesje komt boeken. Ja, nou, hartstikke mooi. Ik begin al zin te krijgen in de zomer. En, ja, en, Zeker alle watersporten die we kunnen gaan beoefenen bij de sport. Ik moet er nu nog even niet aan denken met, dit weer, met deze temperaturen. Ja, maar goed, vol op activiteit. Eén ding nog: kinderen, zeg je, branding surfen. Hoe oud moeten ze zijn om dat te, is te kunnen doen? Ja, het acht jaar. We hebben er soms wel enige bij van zeven. Maar die zijn dan wel relatief sterk en groot voor hun leeftijd. En, en ze uh, die iedere, ja, iedere zondagochtend hebben we, hebben we lessen voor, speciaal voor kinderen. En onze camps. En vaak in groepjes doen ze. Het heet bij ons surfacademie. Ze kunnen of golf surfen of street surfen of indo-boarden. Dus allemaal surfgerelateerde... Uh, Activiteiten. En vanaf acht jaar dus dan. Ja, vanaf, vanaf acht jaar. jaar. En vanaf zwemdiploma. Zes, ja, ja, zwemdiploma, dat is handig denk ik. Ja. En dat allemaal gaat gebeuren vanaf 26 maart. Dan gaan jullie open. Ja, ja klopt. En dan gaan alle evenementen en alle, alle buitengebeuren uh, weer beginnen. Nou Maurice Nensie, hartelijk dank voor jullie komst hier naar Hotel Hoogland. Ja. En voor de heldere uitleg. Ik hoop dat jullie een heel mooi en uh, ja, super seizoen krijgen met, uh, met wind en zon en alles wat maar... Uh, Slecht weer, maar ook. Is... <laughs> Slecht we gaan weer, gaan gewoon op. door. En jullie jullie bedanken dat ze mochten komen. Ja, hartstikke graag leuk gedaan. Ja. Ja, we straks krijgen we hier aan tafel Agate Goede van de vereniging Zandvoort. Maar eerst gaan we nog even naar muziek. Hier is Guus Meeuwers met tranen gelachen. De regen verpest, een middag in maart. Tenminste, dat had ze gedacht.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 of er ergens iets zit Van die jongens in ons Die nergens vroegen Die niet wilden weten Wat zwart was of wit Ik heb tranen gelachen al gedaan En tenslotte tevreden de licht uitgedaan Ik word begroet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 Dat was uh, Guus Meeuwers met tranen, gelachen. Inmiddels aangeschoven aan tafel bij ons. Uh, Aangaat de Goede en Ab Reurs En die zijn van Sjeu uh, de Boel Vereniging Zandvoort. Sjeu Boel Vereniging Zandvoort uh, in Zandvoort Noord. Achter het gebouw van de Kei, als ik goed heb. Helemaal goed. Dat uh, de vereniging, ik neem aan zoals bij iedere sport, ook Sjeu Boel. Een bepaald seizoen dat er uh, gespeeld, mag ik het zo noemen, uh, wordt. Nee, nee. Uh, show de boele gaat het hele jaar door, van januari tot januari, en we spelen drie keer in de week. En dat gaat gewoon door. Dat gaat gewoon door. Het gaat gewoon door. Nou, dat Deze is... tijd is het dan natuurlijk wel koude handjes. Ja, uiteraard. Maar dan kan je opkleden, handschoentjes aan. Dan lukt het best. Ja, zonder meer. Uh, dat neem ik uh, aan. Uh, dat is een van de weinige sporten zeg maar, die het hele jaar doorgaat. Want over het algemeen hebben we overal een pauze in. Show de boel, hoe moeten we dat nou zien? Het is een volwaardige sport, wordt volwaardig bedrijven, Maar ook fanatiek neem ik aan. Er zijn mensen die spelen heel fanatiek. En uh, van onze leden zijn er 28 die een wedstrijdlicentie hebben. Die spelen dus ook uitwedstrijden en thuiswedstrijden. En uh, die zijn best fanatiek bezig. ja. En daar willen ze ook wel voor trainen. En uh, de meeste mensen die dat dan ook doen, dus, wij hebben ook ondertussen twee jeugdleden die Sonaal spelen zelfs. Die krijgen ook extra trainingen daarvoor. Dus dat is uh, helemaal geweldig. En zona, zonaal trainers hé? Ja, dat en, is... En wat, wat houdt dat in als ik vraag wel? Uh... kan jij mij aanvullen? Sonaal training dat is uh, klaarstomen voor uh, landelijke competities. Dus dat voor dat is voor de jeugd. een hogere klasse ja. uh, standaard. Dus uh, als, als ik goed begrijp, het Jodenboer is ook ingedeeld in bepaalde wedstrijdklasses. Ja. Een soort ere- en eerste divisie, als ik dan mm, eventjes het keer naar voetbal... Ja. <laughs> als ik even voor mezelf mag spelen, wij zijn in de zesde klasse begonnen. En uh, wij uh, zijn nu gepromoveerd naar de eerste klasse. En dat is in een tijdbestek van 2,5 jaar gegaan. Oh, en dat is puur door haar trainen of zo. Dat, dat, dat, ook... dat is puur trainen en het is puur spelen. Uh, zelf speel ik dinsdagavond, donderdagavond, als het kan, vrijdagavond, zaterdagmiddag en soms nog zondag. Gelukkig doe ik het met mijn vrouw. Waar zeg je, je hebt <lacht> een maar... <lacht> Gelukkig doe ik het met mijn vrouw, dus die gaat gezellig mee en uh, ja, wij spelen goed. We dus spelen nu eerste klasse? zoals je wij zegt? Wij gaan eerste klasse spelen. En betekent ja. dat dan ook dat je het hele land door moet, omdat ik denk na, naarmate de, de competities hoger worden, dan is de spoeling ook dunner, zo ja wij spelen nu hoofdzakelijk regio uh, 0-9, dat is Noord- en Zuid-Holland. En ja, wij kunnen dus overal inschrijven waar wij willen spelen. Oké, okay. één vraag moet me toch van het hart. Uh, je hebt Jeux de Boel en Petanque. Is dat exact hetzelfde of zit daar nou een verschil tussen? In principe is het exact hetzelfde. Uh, de Jeu de Boel-bond is ermee bezig en ze willen eigenlijk het Jeu de Boelen voor de recreanten gaan inschakelen en het betanken voor de wedstrijdspelers. Daar zijn ze dus heel hard over aan het nadenken en aan het vergaderen. Voor ons maakt het niks uit. Of je nou gaat show de of betanken, als je me lol hebt. Als het beetje maar een naamje hebt. <laughs> nou, We praten straks nog graag eventjes verder over de show de boel sport. We gaan eerst even luisteren naar muziek hier in Hotel Hoogland. Hier is The Hurt met From the Underworld. Na dit uh, mooie muziekje van de Heurt spreken we nog even verder met uh, Agaad de Goede en Ab Reuts van uh, Sjö de Boel Vereniging uh, Zandvoort. Sjö de Boel, uh, ja, we kijken naar de gasten tegenover ons. Uh, iets ouder. Maar en ook Ja, iets ouder, <laughs> iets jonger. Maar zijn er nog jongeren? De jeugd doet hij ook aan Sjö de Boel? Ja, absoluut. Uiteraard. Ja, uh, we hebben op het ogenblik uh, drie jeugdleden. Dat is dan echt jeugd. De jongste is elf en de oudste is nu een jaar of vijftien. En gemiddelde leeftijd ligt dus wel wat hoger. Maar deze jongeren worden wel extra getraind om dus toch op pijl te blijven. Want anders zouden wij als vereniging hen niks te bieden hebben. En dan verdwijnen ze naar andere verenigingen. U zegt het al, ook jeugd, drie jeugdleden. Is er een sport die in de lift zit? Ja, zeker. zeker. Uh, en dat zie je dus ook bij die jeugdspelers. Dat, uh, wat we net al zeiden, van ze spelen dan naal, dus uh, hoger op. En uh, daar is de uitwisseling door het hele land. En ook met buitenlanders zelfs. Want ja. in het buitenland is het natuurlijk een hele bekende sport. En vooral Frankrijk uh, doet daar uh, grof aan mee natuurlijk. Ja, wat u net vertelde... U gaat het hele land door. Over het algemeen sport uh, ja. is het in de regio. Maar als de boel gaat echt helemaal door het hele land. We de hele land. wereld over. We ja. hebben zelfs uh, toernooien gespeeld in Duitsland en in Frankrijk. En ja. uh, als je nou kijkt naar de wereldkampioenschappen. dat doen gewoon 72 landen aan mee. Ja. Maar de... Dus dan mag je wel ergens over praten. Ja, precies ja. Uh, de sport op zich. Is het een uh, behendigheidssport of is het meer als behendigheid? Een de boel is veel meer dan alleen maar behendigheid, alleen maar in het cirkeltje staan en een balletje gooien. Daar komt tactiek bij kijken, daar komt techniek bij kijken. En heel belangrijk is de mentaliteit komt daarbij kijken. En als wij dus op ons niveau een, een wedstrijd spelen, dan doen we daar ongeveer twee uur over. En dan zijn wij vol geconcentreerd, zijn wij bezig met onze sport. En zo'n wedstrijd, hoe wordt zo'n wedstrijd opgebouwd? Want ik heb het gehoord over doublets, triplets, maar hoe het, wat gaat het precies in? Ja, er zijn uh, verschillende varianten van uh, het scheudeboelen. Je kan tette tet spelen, dat houdt in dat je dus 1 tegen 1. Een doublet met z'n tweeën, dus 2 twee tegen 2. En een triplet speel je met z'n drieën, dus 3 drie tegen 3. Er moet wel elke keer dus bij een doublet en bij een triplet 12 ballen op het veld liggen. En dan, hoe wordt, wordt zo'n zo wedstrijd dan gespeeld? Want met alle respect, ik deed vroeger op het stroom met, met de rode, gele en groene ballen. Ja, ja. En het rode houten balletje dat je zoveel mogelijk weggooit. Ja. Nee, maar... ja. Er wordt eerst getost. Dan wordt er een cirkel getrokken van een afgemeten diameter. En dan wordt het, dat rode bewuste balletje wordt uitgegooid. Die moet op een afstand liggen tussen de 6 en de 10 meter. En degene die de toos heeft gewonnen, die gooit het eerste, de eerste bal. Dan komt het tweede team komt aan bod en die gooit hun bal. De bal die het dichtstbij ligt van dat team, die hoeft niet te gooien. Het team wat het verste weg ligt van de but, die moet blijven gooien. Ja, en dan komt de tactiek erbij. Ga je in de verdediging, ga je aanvallen, ga je schieten, het tireren van de bal. Of ga je plaatsen, het ponteren van de bal. Dus dat zijn allemaal onder andere de tactische overwegingen. Wat bij komt kijken bij het spel. Sjeer de Boel, uh, verenigingsantwoord. Uh, heeft u veel leden? En is er ruimte voor nieuwe leden? We hebben op het ogenblik uh, 63 leden. En uh, er is ruimte genoeg voor nog veel meer leden. Want we hebben 21 banen tot onze beschikking. Dus uh, alle leeftijden, iedereen is welkom om uh, gezellig aan de Thompsonstraat even langs te komen. Eens te kijken, er is begeleiding altijd wel iemand aanwezig om uh, te zeggen hoe het werkt. Je mag gewoon even lekker meedoen, dat, uh, dat is helemaal toegestaan. Dus gewoon de mensen en dan uh, meedoen. Is er ook een uh, website waarop de mensen kunnen kijken? Uh, ja. ja. www.jeudeboel-zandvoort.nl en daar kunnen mensen zich ook aanmelden. Over daar kunnen mensen zich ook aanmelden. Daar kunnen ze informatie over inwinnen. Over het Jodeboelen zelf. Uh, spelregels kunnen ze daar vandaan halen. Ze kunnen natuurlijk onze sponsors bekijken. Ook die hebben wij. En uh, ja, de telefoonnummers staan erin. Dus ze kunnen ons ook altijd bellen. Maar ja, het hek staat open. We hebben juist geen drempel neergelegd. Dus dat kan geen belemmering zijn voor de voor de. Toekomstige leden. Ik zou zeggen, kom langs. De kosten, 62,50 euro voor een heel jaar lidmaatschap, waardoor je eh, drie, vier keer gewoon kan komen spelen, dat kan ook niet het, de drempel zijn. Nee, je moet wel beschikken over eigen materiaal. Dat. Hoeft ook nog zelfs niet. Wij hebben materiaal zat. Dus de eerste paar maanden mag je over materiaal zelf beschikken. Je hebt geen speciale schoenen nodig of broek of iets dergelijks. Helemaal niks. Gewoon lekker komen. Gewoon, nou, al de luisteraars... Uh, en uh, weet je wanneer ze mogen komen? Ja, We dat was mijn vraag, ja. ja. <laughs> We spelen dus op de dinsdag... en de zaterdagmiddag... van half twee tot ongeveer... vijf uur. En uh, op de vrijdagavond... van zeven tot... Tien. Een tien uur. En dat is ook het hele jaar door. Er is verlichting de, ja. op de baan. Ja, want het is jammer. We hebben geen binnenbanen. En uh, ik denk dat dat een onhaalbare kaart is... maar... Wie weet. Nou dus, uh, nou, dus een heel duidelijk verhaal. Dank jullie wel voor uw komst hier naar uh, Hotel Hoogland. Ik hoop dat er Graag mede, Graag mede, mede dankzij deze radio-uitzending ja. een hoop aanmeldingen komen voor Show de Boelvereniging Vereniging Zandvoort. We zullen ze met open armen ontvangen. Nou, dank je wel. Hartelijk dank. Dan, nou, tot zover het eerste uur van uh, CFM Zandvoort Sportcafé vanuit Hotel Hoogland. We sluiten het eerste uur af met een plaatje. En dat is Johnny Cash met de Orange Blossom Special. Look yonder coming, coming down that railroad track Hey, look yonder coming, coming down that railroad track It's the orange blossom special, bringing my baby back Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dan net wel met het NOS Journaal. De familieleden van de bemanning van het vergat Tromp zijn per brief ingelicht... over de drie militairen die in Libië gevangen zijn genomen. Dat is via NRC Handelsblad naar buiten gekomen... De commandant der zeestrijdkrachten Bosboom schrijft dat hij erg bezorgd is over het lot van de drie, die ook bemanningsleden zijn van het vergat Tromp. Ze vertrokken zondag per helikopter naar de stad Seerte om twee mensen te evacueren. Dat mislukte omdat ze werden aangehouden door gewapende mannen. In de brief wordt uitgelegd dat de zaak dagenlang is stilgehouden om veiligheidsredenen. De Nederlandse Nobelprijswinnaar Simon van der Meer is overleden. Hij kreeg in 1984 de Nobelprijs voor Natuurkunde voor zijn onderzoek naar elementaire deeltjes. Van der Meer ontdekte samen met zijn Italiaanse medewinnaar twee deeltjes die een zwakke kernkracht kunnen overbrengen, W-boson en Z-boson. Van der Meer werkte lang in Zwitserland bij CERN, de Europese organisatie voor kernonderzoek. Daar bouwde hij mee aan de grote deeltjesversneller. Simon van der Meer overleed in Geneve op 85-jarige leeftijd. Het is de NASA niet gelukt om een klimaatsatelliet te lanceren. De Amerikaanse raket die hem in een baan om de aarde moest brengen stortte al na een paar minuten neer in de grote oceaan. De satelliet moest de invloed op het klimaat onderzoeken van zeer kleine deeltjes in de atmosfeer. Twee jaar geleden ging het ook al mis met de lancering van zo'n klimaatsatelliet. Bob de Jong heeft in Herenveen de laatste wereldbekerwedstrijd op de 5 kilometer gewonnen. en bleef de Rus Ivan Skobrev bijna vier seconden voor. Bob de Jong was al zeker van de winst in het eindklassement op de 5 en 10 kilometer. Op de 1500 meter voor vrouwen ging de winst naar iedereen wust. Het eindklassement is gewonnen door de Canadese Nesbit. Pardon, het weer. Vanavond meer bewolking, vannacht temperatuur iets boven het vriespunt. Morgen overdag eerst wat motregen, later meer zon en het wordt een graad of zeven. Dit was het.